10 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Voor de kust van Jemen is een boot met Somalische vluchtelingen aangevallen door een helikopter. Daarbij zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen, meldt een medewerker van de Jemenitische kustwacht aan persbureau Reuters. Volgens hem waren de vluchtelingen onderweg van Jemen naar Sudan. Tachtig opvarenden zijn gered. Het is nog niet duidelijk wie daar achter de aanval zit. Het gebied is in handen van moslimfundamentalistische Houthi-rebellen. Onderzoekers van de TU Eindhoven zijn bezig met de ontwikkeling van draadloos internet dat honderd keer sneller is dan de huidige wifi verbindingen en nooit verstopt raakt. Ze werken aan een netwerk dat via infraroodstralen het signaal doorgeeft. Het systeem werkt via lichtantennes die bijvoorbeeld aan het plafond worden bevestigd. Elk apparaat krijgt zijn eigen golflengte en daardoor hoeft de capaciteit niet met andere apparaten te worden gedeeld. Vandaag promoveert een onderzoeker van de TU Eindhoven op dit onderwerp. De Turkse delegatie is niet komen opdagen bij het karate-toernooi Dutch Open Karate 2017 in Rotterdam dat vandaag begint. Een officiële reden is niet gegeven, maar de organisatie houdt daar rekening mee dat het te maken heeft met de spanningen tussen Nederland en Turkije. Het Dutch Open is een van de grootste karate-toernooien in de wereld. Er doen zo'n 1200 sporters uit de hele wereld aan mee. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam overlegt in het geheim met Turkse Nederlanders in de stad. Ze praten volgens RTV Rijnmond over manieren om de spanningen in de stad te verminderen. De gesprekken moeten in het geheim omdat de Turkse Nederlanders bang zijn voor maatregelen uit Turkije. Er wordt geen lijst met aanwezigen gemaakt en ook geen gespreksverslagen. De gesprekken lopen al langer, maar volgens Abu Taleb zaten deze week wel organisaties aan tafel die eerder niet met elkaar wilden overleggen. Het weer, zon, ook wolkenvelden en tot vanavond op de meeste plaatsen droog. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS. Show. ZFM, verkeersupdate. Cody Sjombakker van de ANWB. Er U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Een zeer goedemorgen, luisteraars. Welkom bij weer twee uur Watertoren Sport. We gaan snel naar onze presentatoren: Henny Rutgers en Ron Perenboom Voller. Goedemorgen, Henny. Welkom. Wat was het gisteren? Een schitterende dag, vond je niet? Ja, omdat Ayers won, hè? Ook dat. Ja, ja, ja. Maar weer technisch was het natuurlijk ook wel genieten. Vandaag vrees ik het eerst. Nee, ik kijk naar buiten en het is weer, uh, en het is weer pet. En grauw. En koud. Jammer. Maar voor ons wel gunstig, want er zitten de mensen binnen. En dan luisteren ze, hoop ik, naar... Watertorensport. Ja, en we hebben vandaag een heel speciale gast. Ik heb vanmorgen al vier keer mijn hoed af en twee keer mijn pet afgenomen. Ja, ik zag het. Nou ja, we hebben twee vrouwelijke gasten. En dan weet u het, Henny was ook een tijdje onzichtbaar. Dus uh, vandaar dat hij wat laat aanschoof. En die ja, Henny, ja. wie hebben we zitten? Monique Blok-Wildschut. Ze had pas als 17 jaar graag meegedaan aan de Olympische Spelen in 1980 in Moskou. Maar ze haalde net de limiet niet op de 400 meter. Haar coach verweet haar in die tijd gebrek aan inzet. Ze bewees nadien het ongelijk van haar coach. Als marathonzwemster uh, greep ze in de periode 1983-1988 zes keer de wereldtitel. En de mevrouw heeft ook het kanaal overgezwommen daar zit iemand hoor ja zeg kar. dat ja daar, uh, je af inderdaad al uh, Henny en dan ja. hebben we natuurlijk uh, Karen Elvers. nou natuurlijk hoezo want, natuurlijk nou ja kijk in de sport <laughs> moet je goed eten ja? en daar weet zij alles van oké okay. nou dan gaan we we hebben een vol programma dus, ja uh, want we hebben ook we de, hebben ook de bekende de wereldbekende techniek Oh ja, natuurlijk, Charles. Je kent van radio en telefoon, hè? Ja. ja. En wat heb je klaarstaan? Nou, zo twee dagen na de verkiezingen zit de stemming er nog lekker in. We zijn er nog helemaal happy. Dus het saldo van mijn bankrekening, heel anders geweest hoor, dat kan ik u zeker. Geen medelij met je, al die focus die je maakt, dat loopt rolt binnen bij je. Oké. Okay. We hebben een bijzondere gast vandaag in de Waterdool namelijk Monique blok Wildschut. En zij heeft ook een boekje geschreven, dat heeft ze meegebracht. Geweldig leuk om de buitenkant te zien ontberingen van een marathonzwemster. En dan zie je haar in het water liggen met een... Uh, ik denk dat het koffie is, maar... Ik, nee, wat was het? Uh, dat is, uh, ik denk geprakte banaan met druivensuiker. Oh, oké, okay. <laughs> dus dan, dan komen we straks nog op, op die gezondheid. Veel suiker, dus. Uh, er staat een ja. voorwoord in, en dat is wel interessant. Het begon op een dag dat mijn trainer tegen me zei... dat ik maar moest stoppen met zwemmen. Ik was 17 en al acht jaar onder zijn bewind geweest. Hij verweet mij een gebrek aan mentaliteit en inzet. Mijn zwemcarrière zou tot niets leiden, volgens hem. Einde zwemloopbaan? Ik wist het niet. Wat ik wel wist, was dat ik, voor ik ging stoppen, het kanaal wilde bedwingen. Dat was voor mij het ultieme doel van een marathonzwemmer. Ongelooflijk. Ja. <laughs> Want dat is een end. Dat is een uh, heel end, ja. Ja, ja. ja. Wat is het? 33 kilometer, toch? Uh, ja, helemaal breed is 33 kilometer. Maar ja, je kan nooit recht doorzwemmen. Nee. Vanwege de stroming maak je altijd minimaal één bocht. Ja, en ik las dat je af en toe ook een tanker moet ontwijken. Ja, ja, die <laughs> moet je ook nog even oppassen. Ja. ja. Dat is ook best lijkt ja. me ook best bijzonder. Ja, als ja, zo'n is... ding. Want die, ja, die, komen eraan en die kunnen nooit stoppen en whatever. Nee, nee. nee, daarom is het ook belangrijk dat je dat de schipper contact heeft met de kustwacht en die hebben weer contact met die tankers, zeg maar. Ja. Want op het moment dat die schipper tegen mij zegt... Uh, kan je sprinten of anders moet je stil liggen. dacht ik van, ja, tanker, ik zie helemaal geen tanker. Maar <laughs> uh, die was dus een kilometer verderop. Oh. Maar zo hard gaat dat. Maar dan schippers. ga je dus sprinten om, ja. om het voor te blijven. Ja, ja, ja. En, en, dan, en dat is berekend, dan red je dat ook? Ja, ja. Want het is ja, voorblijven, dat wil zeggen... dat je dan toch iets van 100, minimaal 100... 150 meter van die tanker af moet zijn, anders word je, je zo met die. Uh, De zuiging van. Zuiging van ja. Wow. ja. Dus ik zag hem gaan achter me langs. Ik denk, oeh. Ja, want <laughs> dus dat is, dat, dan kijk je tegen een flatgebouw op, hè? Uh, ja, ja. ja, ja. Dat is, uh, dat is gigantisch, hè? Heel erg groot. Dat ja. is eng, hè? He? Ja, het is echt eng. Ja. <laughs> ik dus, dus, uh, maar ja, ik ben blij dat ik kon sprinten, want uh, anders had ik toch wel. Ja, dan lig je in een kwartier stil. Dat, uh, ja, ja, ja, ja. Maar ja. Ja. wat ik, ik nog. Wat ik, wat ik nog enger zou vinden is als je s'nachts gaat zwemmen. Nou, dat heb je ook gedaan. Hè? Dat is niet Ja, ik vind het niet fijn. Nee. Dat het zo <laughs> ik vind sowieso open water niks aan, hoor. Want als het niet betegeld is, reken er niet in. <laughs> maar eh, En dan nog eens s'nachts gaan, dat je helemaal niks ziet. Nou, het, het, het lijkt me verschrikkelijk. Maar ja, je hebt het maar wel ja, gedaan. Ik heb het wel gedaan. Nou, ja, Je ziet wel die schijnwerpers op je, op, in je ogen. Dus dat is het ene wat je ja. ziet. En, maar ja, wat ik heel doodeng vond, is dat uh, omdat het heel erg woelig uh, uh, was en ik een beetje zeeziek werd, uh, opperde de schipper van ga maar aan de andere kant van de boot zwemmen, dan kan ik de, dan kan de boot, de golven, de topjes van de golven een beetje breken. Uh, maar ja, dat betekende dus dat ik uh, even achter de boot langs moest. Dat is ook raar, want hij kan toch stoppen en om jou heen varen? Of niet? Ja, het nou ja, lijkt mij wat handiger. Dat, <lacht> hij ging dus wat harder varen, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Dat, dat, ja maar precies. Het, het gaat erom dat je dan even uit die, uit die schijnwerpers weg bent... en dan in het pikken uh. bent. Dat is dood en dood en dood één. Want ja. ik dacht tegen, oh, als we maar maar terugvinden... Als we, want je bent heel, helemaal niets in die zee. Je nee. Echt helemaal niets. Nee. nee, nee je kunt uh, in het donker zeker... Alle, alle richtinggevoel is weg. Niks. Niks. Nee. Nou, in het licht ook hoor. Ja. Op zee. Je, zit, oh, ja. je weet echt niet waar je bent. Nee. Zeg maar je coach heeft uh, dus wel dik ongelijk gehad. Hè? Hij heeft uh, vet ongelijk gehad, ja. ja. Dat vind je natuurlijk heel mooi. Ja, tuurlijk. Ondanks de ontberingen je, je gelijk halen. Ja. ja, ja. Je schrijft onder meer in je boekje... ik train nooit meer dan drie uur achter één. Nee. Maar je zwemt. Hoe lang heb je erover gedaan? Nou ja, dat kanaal, het kanaal 8 uur, nee, snelste tijd 8 uur, 19 minuten. Ja, maar je, je traint niet meer dan 3 uur omdat dat ten kosten van je snelheid gaat. Dat ten eerste, ja. ja. En um, um, Ja, ik, ik, ik ben het, ik was, ik ben een techniek zwemmer. En um, um, ik, ik kom heel erg ver met mijn techniek en kracht. Um, ja, en, en mijn filosofie was: ja, als je langer als drie uur achter elkaar zwemt, dan um, voegt dat niets toe aan mijn kracht en mijn techniek. Um, maar goed, het is natuurlijk wel dertig jaar geleden. Dus, uh, maar de, ja, toen, toen de tijd uh, vond ik het niet nodig. En ik werd weer het kampioen, dus ik had gelijk. Je schrijft, <lacht> is <het>. is duurtraining, <lacht> je schrijft natuurlijk: is duurtraining essentieel. Maar de truc is om toch de snelheid te houden. Ja. De dagelijkse trainingen zijn kortdurend, maximaal drie uur. Maar een marathon zwemmen kost tussen de zes en elf uur. Ja. Dan moet je toch ook op de een of andere manier die, die dat, dat uithoudingsvermogen opbouwen. Hoe doe je dat dan? Uh, nou, ik zeg een marathon zwemmen is 70% mentaal. Toch? En, uh, ja, ja. En uh, als je eenmaal uh, drie een marathon een keer gezonnen hebt, hè, um, uh, dan, dan is het een kwestie van steeds een stapje verder gaan. Uh, en je fysiek kun je niet. Die heb je getraind. En die, die ja. Als dat optimaal is, is het optimaal. Je, je, kan, niet, je kan daar niet bovenuit stijgen. Nee. Uh, dus de, de truc is om, om, uh, om zo effectief mogelijk te trainen. waarin je uh, zowel je fysiek als je, je snelheid uh, ja, goed op peil hebt. En dan is het in mijn ogen een mentale kwestie om steeds een stapje verder te gaan. Uh, Ik knap voor. Uh, ja. Ja. Mijn uh, supermarkt is 150 meter van mijn huis... maar ik ga met de auto. Kijk. <laughs> ja, nou, misschien lopen uh, ben ik ook niet zo van, hoor. <laughs> uh, heb jij nog andere sporten die je leuk vindt? Um, <clears throat> ja, zeker. Ja? Ik, ik vind uh, nou, waterpolo. Ik heb Na mijn uh, uh, uh, marathoncarrière heb ik nog jaren gewaterpoloed En dat, uh, dat vond ik erg leuk. Teamsporten vind ik sowieso uh, fijn. Nou, het woest wel Ayrus. wat met water, zeker. Dus. Um, ja, dat is wel gek. En nu sport ik nog in de sportschool. Uh, maar uh, als ik dan ga zwemmen, dan is dat toch weer anders. Ja, ja dat ja. geloof ik. Ja. Heb je naar Ajax gekeken gisteren? Een klein stukje. En? Een klein stukje. Nou ja, ik vind Ajax ook altijd natuurlijk wel leuk om te kijken. Maar uh, mijn zoon is fa fan van Feyenoord. Dus... Uh, oh jee. Twee geloven op een kussen. Ja, dat is, gaat niet goed. Dat kan niet. Ah joh. Ah, ja. ah, ik, ik, ik, ik kijk naar het spel. En uh, ja, ik, ik vind... Uh, daar gaat het uiteindelijk om. En of het nou Ajax is of Fijner, dat maakt mij niet zo uit. Ik je vandaag ook jouw platen. We hebben er net al een gehoord, hè? Ja. Happy van Pharaoh. Mm -hmm. Wat is de volgende Cheryl die je klaar hebt staan? Nou, een hele mooie. En ik heb er zelf ook uh, bijzondere herinneringen aan. <coughs> Want uh, mijn uh, echtgenote, die helaas uh, op 37-jarige leeftijd over, is overleden door een auto-ongeluk. Die had dit nummer uh, bovenaan haar lijstje staan als het gaat om Roberta Fleck. First time ever I saw your face. En het wordt eh, als geen ander ook eh, prachtig gezongen door George Michael. En dat is de keuze van onze gast. Yeah, the Om te en, geloven. Uh, ja, ja, is, uh, ja, nou zo... ja, ik, ik, het is natuurlijk eeuwig zonde dat die man op 53-jarige leeftijd is overleden. Maar weet je dat hij op 25 december van het vorig jaar is overleden, maar nog steeds niet begraven is? Ja. Want er wordt nog steeds wordt zijn lichaam vastgehouden. Ja. Ja. omdat er uitgebreid toxicologisch onderzoek wordt gedaan. En een uitgebreide autopsie en die resultaten daarvan, die zijn dus nog steeds niet bekend. Hoe is het mogelijk, hè? Nou, ze zijn wel bekend, maar nou ja, ik denk dat ze om een of andere reden niet naar buiten willen... Ze worden, ze worden niet vrijgegeven. Nee. Zijn vriend, de Australiër Fadi Vawaz, is ook al twee keer verhoord inmiddels. Oh. En, uh, maar het is natuurlijk buitengewoon merkwaardig dat dit zo lang moet duren, allemaal. Hè? Het is ongelooflijk. Moet? Ik heb George ooit wel eens ontmoet. Dat was toen uh, hij de rol van Freddie Mercury overnam. Uh, toen speelden ze in, uh, met Queen in Wembley en toen uh, kregen we een persconferentie uiteraard en uh, daar heb ik hem nog gesproken maar goed, dat was heel vluchtig allemaal want het was een gekkenhuis, de hele wereld uh, aan pers zat daar ooit uh, maar ja, ik, ik vond het als artiest uh, ongelooflijk kon die man mooi zingen wat heeft hij daarom juist weer zo weinig jammer genoeg ja. gedaan hè? want er zijn een paar goede platen geweest ooit ja. maar later helemaal niet meer maar we hadden... goed, we hadden vroeger hier een Zandvoort, die was manager in het casino, André Jansen, die is toen verhuisd naar Veendam, naar de Lange Leegte. En dat is een wielrenner, Ursang was die, hij kon behoorlijk fietsen. Maar uh, hij is zo'n liefhebber van de wielrennerij dat hij een site heeft opgericht, WAF. En daar kun je alle wedstrijden die over de hele wereld gereden worden, en die de NOS niet uitzendt, en dat zijn er nogal wat die de NOS niet uitzendt, kun je daar volgen. Hoeveel leden heb jij, André? Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben is 14.300. En ik uh, ben uh, ja, een, door Facebook eigenlijk een beetje van privileges voorzien. Want ze doen nu zelf onderzoek of het geen hackers of loan sharks oh, dat is, of uh, dat is fijn. Vervel vervelende mensen zijn die ja. lid willen worden. En uh, nou, iedereen is geverifieerd en de mensen kunnen rustig op hun gemak genieten van de sport en dingen delen. Hey, ja. Vooral uh, anekdotes, hè. En ik mag blijven van Facebook? Ja hoor, je mag nog steeds blijven, hoewel er wel soms mensen zijn waarvan ik zeg van, joh, zeg dat nou niet meer op die manier. Uh, anders wil ik dat liever niet, want ik wil geen mensen voor het hoofd stoten, nee. dat is niet nodig. Je kunt uh, iemand zeggen dat ik het niet met hem eens ben, maar je hoeft hem geen klootzak te noemen. Nee, maar dat heb ik nooit gedaan, hoor. Nee, laat ik het niet merken. Alleen over Wilders <laughs> heb ik dat gezegd. <laughs> ja, binnen ja. ons mons mag wel hoor. <laughs> ja, dat is waar. Hé, hey, <laughs> ja, je had, je had een, een, een kleine opmerking over Adje Wijnhands. Ja, nou dat is een, een groot bericht. Dat is door Piet van Katwijk geplaatst met een foto samen met Adje Wijnhands. Ja. De man is ernstig ziek. De hele vervelende ziekte die velen veld, maar waarvan ook gelukkig tegenwoordig heel veel mensen kunnen genezen. En hij is heel erg blij met alle aandacht. We sturen ook kaartjes, hè? Bedien die toch ook? Kom op nou. Die we een rennen allemaal. Uh, ja. toesturen. To uh, want het gekke in, in de koers. Uh, rij je elkaar de hek in. Ja. en probeer je elkaar kapot te maken. en ja. later word je ouder. en uh, je ontmoet elkaar. en je bent eigenlijk allemaal dikke vrienden. met een uh, en hetzelfde. Uh, met één en hetzelfde doel eigenlijk. Genieten van de sport. en. Uh, nou, er is heel veel vernieuwing te zien. Ja. Ik geniet van. Uh, Bijvoorbeeld uh, dat uh, een man als Remon Kerkhofs, de, de wielerjournalist ja. van de Telegraaf... Is die goed hè, die uh, jongen? Die is godverdorie bezig met zijn camera, videocamera, ja. fotocamera, he, multitasken. Hij publiceert op zijn eigen site. En ja. Natuurlijk zijn werk voor de Telegraaf waar hij zijn eigen foto's en video's publiceert. Maar op zijn verzoek ook sinds uh, een paar weken op uh, WAF waarin hij bijna literatuur publiceert... Ja, over de gebieden waar hij doorheen rijdt... zoals ja. vorige week een prachtig artikel wat hij schreef... Dus echt schrijven, dus niet telegraafkort noemen, nee, echt schrijven over het gebied waar die verschrikkelijke aardbeving deze uh, vorige zomer is geweest ja. in Italië. Waar de renners nu doorheen reden en de renners aangedaan waren door de kapotte kerkjes en gebouwen en boerderijen waar ze langs fietsten. Ja. En dat, uh, dat grijpt je toch wel aan. Ja. Heb je en, gisteren naar Ajax uh, gekeken trouwens? Wat zeg je? Heb je gisteren naar Ajax gekeken? <lacht> Dit is een stokpaardje, hè, André, dat weet je. <lacht> dat is Voetbal, toch? Ja. Ah, dan moet jij zeggen, hey, je filmt en fotografeert iedere actie van je zoon. Kom op, dan weet je ook wat de Ajax is. Ik ben met... Jawel. Maar ik heb dan niet zoveel. Ik heb te maken met één voetbalteam. En het is het team waar mijn zoon in speelt. En voor de rest ben ik eigenlijk niet zo'n enthousiast. Hoewel, uh, ik kijk altijd wel naar samenvattingen. Maar als ik naar een wedstrijd wil gaan kijken, val ik in slaap. Dus dat. Uh, dat uh, ja, ja het, het, bo het boeit me niet. Net als dat rondjeschaatsen. Daar kijk ik ook al 30 jaar niet meer naar. Dus dat is, maar uh, de echte koers, die is dus morgen. Ja, lekker hè. We gaan weer, mogen. We gaan weer beginnen. Dat is hem. Wow. En uh, ik heb op uh, Zwieler, waar dus uh, gespeeld kan worden op uh, uh, wie je kiest als winnaar. Daar kun je punten scoren en zelfs centjes verdienen. Mm -hmm. Daar staat uh, Enrico Gasparotto vrij hoog. Mm -hmm. En de kopman van Lotto Jumbo natuurlijk, Enrico Bataclin. Ja. Die morgen gesteund gaat worden. En verder bij de Sunweb-ploeg is de eerste man, is niet Dumoulin, nee, dat is Michael Matthews. Dat hebben ze samen al besproken. En we hebben voor Sky hebben we Viviani, mm -hmm. Kwiatkowski en Danny van Poppel, dus toch wel een Nederlander. Die... Maar de belangrijkste Nederlandse wielrenner van vandaag is Ab Geldermans. Wat Uit, die is jarig? Van ja, ja? Ja. ja, ik heb een prachtig artikel bovenaan waf neergezet. Toen ik uh, samen met mijn zoontje, die was tien jaar, voor de allereerste keer in het voetbalstadion naar voetbal ging kijken. En dat was in Amsterdam bij de Arena. Oh, toen wel dus. <laughs> ja, ik was er nog nooit geweest. En uh, we hadden mensen uit Koeweit over. Die hadden ons altijd gevolgd op YouTube, de voetbalfilmpjes van mijn zoontje. En zijn zoontje in Koeweit was even oud. Nou zegt die mannen, konden er dan. Ik zeg, kom op, gaan we naar Ajax. En terwijl we in de rij willen gaan staan, komt Ab Geldermans met Ilse langslopen. En die zegt: ...hé hey André, ik zeg: hé hey Ab. En uh, hij zegt: Weet je wat, we zijn altijd met z'n vieren, met mijn zoon en zijn vrouw. Dan we, hebben we erekaarten uh, bij Ajax. Misschien wil je, want mijn zoon en zijn vrouw zijn er vandaag niet. Misschien wil je met ons samen kijken. Dus ik heb heerlijk met Ab Geldermans naar toen uh, Ajax tegen Groningen gekeken. En het aardige was. Dat we gesprekken hebben, gaat natuurlijk over het wielrennen, dat kan niet anders. En dat voetballen gaat toch wel door. <lacht> en uh, Ab vertelde me, joh, ik heb in 1960 uh, Luikbasternak en Luik gewonnen. En uh, ik heb die beelden nog nooit teruggezien. Nou, wij hebben afscheid genomen, die dag is voorbij. De volgende dag ga ik naar huis en ik heb eens even beeld en geluid opgezocht. Dit was toen nog niet zo openbaar. En die hebben voor mij beelden gevonden. En er staat een filmpje nu op WAF. Ja. Dat Ab Luikbastanaken uh, Luik, Luik wint in 1960. En hij heeft er erg van genoten. Leuk, leuk. Dat nog vele jaren. Nee, ja. hey, André, morgen om half vier ben jij nog niet in slaap, hè? Nee, ik moet eerst voetballen. We hebben morgen een hele belangrijke wedstrijd. En Milan saremo ja, ik, ik zal het wel volgen. Maar het, eigen, het enige interessante is meestal de finale natuurlijk, de Poggio. Ja. Maar morgen is ook een heel belangrijke voetbalwedstrijd om half vier. Waar? Nou ja, het is ergens zo'n vissersdorpje. Oh, ik weet het niet. Tegen de, de Koninklijke Fordvoort HFC. De wat? Tegen de Koninklijke HFC. Spakenburg. En de... Spakenburg, oh ja. ja, daar hebben we ook wel eens gespeeld. Ja, ja maar ja. je kan morgen dus echt zien hoe voetbal gespeeld moet worden. Want dat HFC, Volk dat is een ploegje, jongen. Oké, okay. hey, maar wordt het gefilmd? Het komt live Fox, op tv. He? Oh, wat leuk, welke ja. tv? Ja, uh, hoe heet dat? Fox, uh, Fox, Foxen... Sports. Fox Sports. Dat heb ik niet, dat heb ik eraf gehaald. Uh, nee, ja. dat is, dat is nee, jouw nee, fout. Had je een mooie wedstrijd kunnen zien en ja. dan lukt het weer niet. Ja, nee, he? ik film mijn zoon. En we hebben nog een leider van het team wat mijn zoon filmt. is een nieuwe team met uh, fotocamera en drie videocamera's. Hij en dan ik maak video van mijn zoon alleen dan eigenlijk. En hij maakt met drone... Drie camera's en een fotocamera maakt die opname. Wat we leven in 2017? Ja, dat kun je wel stellen. Dat is, dat is wel erg profi, uh, André. Ja, en het, als je die beelden ook ziet, nou, die zijn zo prachtig. Ja, dat is zo. op de televisie uitzenden. Nee, ja. hey, maar blijf doorgaan met je goede werk over het wielrennen, jongen. Dankjewel. Fantastisch. En, ik ga het zeker doen. En uh, nou, uh, een prognose nog voor uh, Milan Zaremo. Ja, Matthews. Michael Matthews, Sagan, Fernando Gaviria en uh, Enrico Gasparotto. We gaan het zien. Maar die Sagan die heeft ook weer knap uh, huisgehouden hè, in, de, Ach, in de Tireno. Man. Mijn hemel. Ach, man, man, Die berg op gewoon die gasten uit de ja. ja. Maar ik heb gezien, en dat zien niet velen, dat de voorlaatste klim... begint die vooraan, dan zorgt hij dus dat hij op het vlakke vooraan komt... Mm -hmm. En dan laat hij zich op die klim heerlijk tussen het peloton uitzakken tot aan de laatste man. Dan komt hij in die afdaling weer terug en pas in die laatste klim geeft hij gas. Ja. En dan rijdt ze gewoon zoek. Ja, ongelooflijk. André, ja. nog even een technische vraag aan jou. Want ik hoorde net uh, van Henny ja. dat jij uh, naar ons via internet aan het luisteren bent geweest. En de kwaliteit van het geluid was niet zo best. Ja, nog steeds. Hoor maar. Luister maar mee. Ja, ja. Ja, nou, luister, uh, um, is het nou uh, zo dat jullie weer een aardbeving hebben gehad dat het daardoor komt? Of? Nee hoor, ja. we hebben hier in Veendam het snelste internet, uh, super met glasfieber, ja. van uh, heel Europa zeggen ze. Ja. Het nieuwste, het was een experiment in met een nieuw soort en het is supersnel. Ik maar maar of... is, het, is het al vanaf het begin van de uitzending of is het net begonnen allemaal? Van, ik, ik zat al een kwartier voordat. Uh, de uitzending begon heb ik het geluid aangezet ja. Dan volg ik de muziek een beetje En nou. uh, dan kijk ik of Henny nog uh, Gesticulerende gebaren maakt in beeld <lacht> En, uh, <lacht> en uh, <lacht> Ja dan zit hij weer uh, maar uh, nee, het is jammer, het geluid is echt niet goed. Nee, nou, uh, luisteraars hier in de omgeving, dus uh, uh, u, u hoort het, uh, het kan zomaar gebeuren dat er een storing uh, is opgetreden. Uh, André in het Hoge Noorden had er last van een MU, mogelijk ook, maar dan weet u de oorzaak. Maar het heet van nee? niks langer leegte. <laughs> <Ja. laughs> goed zo. Nou, nou, de uitzending allemaal. Dank Dankjewel, André. dag André. Tot de, Tot de volgende, volgende week. week. Hoi. Dag. Dag. Doeg. Uh, ik heb weer een stukje muziek klaarstaan. Uh, een hele bijzondere man, Andreas Vollenweijer. Huh. En uh, we gaan naar Behind the Gardens. Vollenweijer. En zo te horen zijn er vogeltjes uh, aanwezig in de gardens. Let op de tijd, gaan we toch weer eventjes de garden uit, de tuin uit en snel weer naar onze presentatoren en gasten. Ja, want we hebben natuurlijk het moment daar voor Martijn Prinsen, voetbal in Haarlem.nl Martijn, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Heb je genoten gisteravond? Ik vond het leuk. Ik ook tot de meestersminuten uh, uh, werken en vechten. Nou, dat is we lang geleden ja. dat gezien heb. Ja, dat, ja, dat vond ik ook uh, heel opvallend. En eindelijk een speler die er weer een penalty in ziet bij ons. <laughs> ja, ijskonijn. Ja, goed hè. Ja. Maar, maar stikke mooi. Ja. Wat zeg je, sorry? Ik zeg vertel. Um, nou ja, je, je had het er net eigenlijk al een beetje over hè. Ik denk dat dat een van de belangrijkste situaties uh, dit weekend is. Spakenburg AFC. Ja... <laughs> Inderdaad joh. Maar toch even snel ja, ja. Martijn, is de kwaliteit bij jou ook uh, minder? Of, of luister jij via de nee, radio? Nee, ik, ik heb er geen last van. Maar ja, goed, uh, uh, André zit natuurlijk uh, 200 kilometer verderop. Ja. ja, dat is de lange leegte, daar komt het door. Ik denk dat het daarmee te maken heeft hoor. Ja. Ja. Maar goed, maar, maar jij hebt goede ontvangst. Uh. Ik heb goede ontvangst. Je had weer een aardig filmpje deze week, Makker. Op de tv. Ja, mooi hè? Ja. Ja, we zijn, uh, we zijn goed bezig. Maar ja, Jos heeft ook nog een film gemaakt, maar die heb ik helemaal nog niet gezien. Ik snap er helemaal niks van. Met uh, de directeur van Telster. Met, nee, die heb ik ook nog niet gezien. Hoe kan dat nou, joh? Zodra die erin er is, dan plaatsen we hem op voetbalhaard.nl. Ja, dat moet, hè? Dat vind ik ook. He, bijna Pieter de Waard het is een, een, een markant figuur uit de, uit de voetbalwereld. Eentje waar er nog te weinig van zijn, vind ik. Ja. Nou, niet alleen markant, het is een fantastische kerel, man. <laughs> Ja, ja, absoluut, absoluut. Ja, maar... Zeg, en dan was er nog nieuws met de verzorger van United Davo, hè? Ja, zielig, hè? Ja, ja die, is, die is helaas uh, afgelopen uh, maandagavond uh, overleden. Ja. Uh, het zonde al bizar snel gaan. Een maand geleden kregen we te horen dat hij ongenezenlijk ziek was. In, uh, ja, goed, uh, dat, uh, dat uh, zonde veel te snel uh, gegaan in... Uh, ja, de club is in, in diepe ruil. Uh, afgelopen dinsdagavond hadden we de, de uh, eerste grote halffinale van onze onder 23-competitie. Ja, precies. En die was bij United Davo. Ja. En, uh, nou, het was, uh, was, uh, was druk uh, tijdens de wedstrijd. Maar wat vooral mooi was, is uh, dat uh, Otto is uh, herdenkt met een, een minuut stilte. En uh, we hebben met z'n allen uh, in, in de kantine van United Davo hebben we, hebben we, uh, geproost op hem. Ja. Uh, dus ja, nee het was een, een, een emotionele... Avond En United Davo won met 5-0 van Bloemendaal. Dat uh, had Hennie volgens mij niet verwacht. Nee, ik had gezegd dat Bloemendaal zou winnen. Ja, ik weet het, ik weet het. Um, nou ja, goed. United Davo, die, die, die, die vocht zich echt een slag in de rondte. En er werd ook goed gevoetbald. En dat viel me vooral op. Ja, uiteindelijk gewoon een dikverdiende overwinning. Met, een, met een, ja, een, een extra randje eromheen voor, voor Otto. Ja, dat wordt wat hè, 10, 10 juni. Oeh. 10 juni, ja, dat uh, wordt, uh, wordt de grote dag. Uh, nou goed, We gaan United tegenkomen in de anderhalf finale is, uh, over twee weken. Ja. Uh, en mij tegen VW. Uh, dan zien we wie, wie, de, wie de tegenstander is. Ik zeg maar niks meer over voorspellingen. <laughs> nee, dat lijkt me een goed plan. Ja. Hey, maar even terug naar dat Spakenburg-HFC, uh, want dat is een, een heel belangrijk potje, hè? Ja, dat is zeker een belangrijk potje. Uh, ze staan natuurlijk allebei net boven die, die strepen. Um, um, waarbij je uh, moet voetballen voor Liverpool in na competitie. Eén ja. um, puntje verschil, HFC wel, een wel minder gespeeld. Ja. Maar uh, ja, weet je, als je morgen weet te winnen daar, dan, dan... Uh, sla je een gat van vier punten. Gaat het de goede kant en dan heb je op? Dan heb je een klein beetje uh, lucht. Ja. Um, speel je gelijk of uh, in het ergste geval verlies je daar. Ja, ja dan, dan heb je gewoon een. Enorm lastig uh, eind van het seizoen. HFC heeft één voordeel. Dat Van der Haar zijn rechtszaak gewonnen heeft. De trainer die eruit geschopt is naar het trainingskamp. Uh, want dat kan betekenen dat ze daar toch een beetje de, de, de centjes tekorten voelen. Ja, ik denk niet Danny, dat, dat, dat dat op dit moment al voelbaar is. Uh, mm. waar, waar ik uh, vind dat HFC een veel groter voordeel heeft. De aanvoerder van uh, Spakenburg, Denny van der Meirakker. Ja. Die is samen met uh, Van der Haar. Uh, uh, uh, nou ja, goed. Buiten, buiten de club gezet. Mm -hmm. Die speelt inmiddels bij Linde. Die ja. uh, schiet daar... De een naar de, de ander scoort hij. <laughs> ja, precies. Maar hij, maar hij, hij pakt gewoon punten. Ja. En Spakenburg, die, die, die mist die jongen gewoon. Het schijnt al een moeilijke jongen te zijn. Ja. Maar goed, uh, ja, ja, ik, ik denk dat ze daar gewoon echt, echt uh, een nadeel door hebben. Het ja. is een belangrijk speler een aanvallende middenvelder. Ja. Nou, we zijn dus nou, doe je, de, je voorspelling. Het is een mooie pot in ieder geval. Ja, Wat? hij is live gezien op de ja. Je hebt half vier hè? Half vier Oeh, ja, half vier ja. Ik ja. zeg... Um, 0-1. Het uh, zou mooi uh, zijn. Het wordt een draak van de wedstrijd. Ja, ja, precies. Ja. Maar ik teken ervoor, hey, en waar ga je zondag uh, kijken? Um, zelf ben ik denk ik bij DSOV tegen United Davo. In die tweede klasse We spelen allebei uh, ja, in de, in de zijn allebei te vinden onderin. Uh -huh. En uh, voor United is dit echt de laatste stroom, moet gewonnen worden. En ja, eigenlijk geldt voor deze gewoon hetzelfde. Mm -hmm. uh, verder zijn we in, uh, in uh, de derde klasse bij VVA Schoten. En uh, nou goed, we, we zijn weer uh, overal en ergens te vinden. Wanneer beginnen jullie met je, met je uh, project bij Schoten? 1 mei. 1 mei. 1 mei, 1 mei uh, ja, worden de eerste ja. uh, 50 ouderen, of tenminste ouderen, socialisoleerder... ...worden daar uh, bij elkaar uh, verzameld... Om gezellig met elkaar een bak over te doen en spelletjes spelletje te spelen. Leuk man, en jullie halen ze zelfs op, hè? Ze willen. Ja, dat, uh, dat zit inderdaad ook bij je. Dat is goed, joh. Ja, zo, uh, zo doen we nog ook iets wat. Uh, wat uh, uh, ja, we, uh, doen we iets voor de maatschappij, laten we het zo zeggen. Mm -hmm. maar nee, je, doe, je doet genoeg voor de maatschappij, want uh, het aantal vrienden van voetbalinhalen.nl wordt alleen maar groter. Ja, we hebben van de week de 2200 op uh, Facebook aangetikt. En, uh, nou ja, we, we, we zijn lekker bezig. Mensen vinden het leuk. En, uh, wij vinden het ook leuk. Dus ja. we, gaan, we gaan gewoon lekker door. En, en, en je films? Hoeveel ja. uh, hits? Um, gemiddeld uh, zo'n uh, tussen de 500 en 1000 per week. En langzaam zit er een beetje groei in. Dus dat, uh, dat gaat goed. Leuk man. Um, ik heb nog één ander dingetje. Uh -huh. um, 10 juni de kaartverkoop is Oh? Willen mensen kaartjes kopen voor 10 juni? Om, uh, we hebben drie wedstrijden die dag. We beginnen met een jeugdvoorwedstrijd uh, tussen twee, uh, twee regionale uh, selectieteams. teams. Um, dan um, uh, gaan onze All Stars het opnemen tegen het RTL 7 Sterren Team, dat is om twee uur. Ja, je zou nog steeds die namen bekendmaken. Maar... Wat zeg je, ik zou dit? de namen bekendmaken van de RTL? Eh. Uh... Oh, dit hebben we nog helemaal niet gedaan. Nee. Nou, zal, zal, zal ik een paar namen zo even erin gooien? Noem. De, doel, de, de, de, de, de, de, de tegenstander heeft de doel Oscar Moons, oud keeper het Oscar Miens. Outkeeper van zelf al? Ja, dat weten we. Uh, we hebben Andy van der Meijer, die doet mee. Oei, oei, oei. Glenn Helder. <laughs> Vitesse oei, oei. Arsenal, Mefika. Uh, dan hebben we Rugilio Vrede onder andere. En ja. uh, als we het hebben over artiesten dan hebben we het over uh, Charlie Luske, dan hebben we het over. Uh, John Williams, uh, echt uh, fantastische namen waar we, waar we tegenop uh, gaan nemen. Leuk. Leuk man. Klinkt fantastisch. Ja, op 4 uur, uur begint uh, de finale van de 120 cup. En ja. willen mensen kaart kopen, dan moet je even naar uh, voetbalhaar.nl. Rechtsbovenaan vind je een, uh, uh, een tapje met uh, de finale dag, 10 juni. Daar lees je hoe je kaartjes aan 5 euro per stuk kunt kopen. Het is bijna uitverkocht hoor ik. <laughs> Het gaat heel hard. Ja. Mooi zo. Hey hartstikke bedankt man. Graag gedaan en een goed weekend. Ja joh. Jij ook Martijn. Dag, hoi. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.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 Someone else, someone good van onze gast. Perfect day Lou Reed. Nou, watertoren sport op de vrijdagochtend. Altijd een perfect day natuurlijk. Dus uh, dat kan eigenlijk niet missen. Mooie platen, mooie uh, keuze van onze gast vanmorgen en uh, ik ja, heb hem met plezier gedraaid, heinie? Ik ben blij dat jij zegt dat de muziek mooi is, maar dat is nog wel eens uh, verschillend. Hè? Maar vandaag uh, genieten we gewoon. Ja, smaak over smaak valt niet te twisten. Mm -hmm. En het is de smaak van uh, Monique Blok-Wildschut. En zij is lange afstandswemster geweest. Ze heeft uh, ongelooflijke resultaten gehaald. Maar wat je je dan afvraagt natuurlijk, terwijl je weet dat er per week of uh, per jaar 150 tot 200 uh, voetballers doodgaan door de Sudden Dead. Hoe is dat met lange afstandswemmen? Ja, nou ja, uh, uh, ik, ik heb zelf een sporthart ontwikkeld. Wat natuurlijk niet uh, bijzonder is hè, voor topsporters. En uh, nou denken ze, nou, het is wel gezond een sporterhart, maar dit is het eigenlijk niet. Want wat eigenlijk... betekent het? Nou ja, dat betekent dat je hart vergroot is en dat je hele lage hartslag hebt. En uh, ja, ik heb gemerkt ook door... door Zwemmen van die hele ultra lange afstanden. Dat, je, dat bij mij in ieder geval de hele verbranding verlaagd is. De hele verbranding is lager. Hartslag is heel erg laag. Ik had toen een hartslag van 36 wow. in rust. En dat is natuurlijk super laag. Ja. Um, en um, nou ja, dat betekende wel dat je heel voorzichtig moet zijn met, uh, met aftrainen. En uh, ik, kan, ik moet mijn leven lang gewoon sporten. Ja. Dat merk ik wel. En, ja, en ik merk nu ook uh, dat je. Ja, sommige, dat ik nog wel eens problemen of problemen, hartritme stoort meer Ja, want je nee, vertelde dus dat, dat je, je... met een kastje hebt moeten. Ja, rondlopen. soms dan slaat ja. hij over, nou dat is ook niet zo bijzonder, maar nee. soms dan slaat hij over en dan staat hij stil en dan gaat hij weer snel. En mm -hmm. Dat hebben we nu de laatste ik tijd. Ja, ik ja. Vraag even van Jos de Jong, want dat is ja. een, een kenner op dit gebied, of dokter Shecky ook dat de, de langere duursporten onderzocht heeft. Weet jij dat toevallig? Nee, bij mijn weet heeft hij zich ook zakelijk bezig gehouden met de voetbal omvang, met name Bayern München. Ja. Ik, uh, daar is mij verder niets, uh, niets van bekend. Maar wat Monique niet. nou net zegt, dat je dus als je gesport hebt zoals zij heeft gedaan, dat je je hele leven moet blijven sporten ja. in verband met het sport. Dat is wat, hè? Ja, ik, uh, ik weet het. Ik heb uh, helaas, ja eigenlijk wel helaas, ik heb zelf ook een sporthart. En mm. ik moet ook de rest van mijn leven goed blijven sporten. Ook een uh, lage hartslag. Ik heb een, uh, vroeger eens een keer, ik heb heel veel gewielrend. Uh -huh. En ik heb een keer een hele lange tocht gemaakt uh, van uh, Amsterdam naar Zuid-Frankrijk... Uh, door de Van en uh, Alpen, uh, Pyreneeën over weet ik wat. En, uh, Alle kools gehad die er waren. Hoor. En uh, alleen maar doortrappen, doortrappen, doortrappen. En het was toen in 76, ik kan er uren uur over vertellen, zou ik niet doen. Maar okay. dat was een hele hete zomer en toen lagen de dode koeien langs de weg. Dus ik heb alleen maar gas gegeven om zo snel mogelijk naar huis te, te komen... om zo snel mogelijk het hele gebied te verlaten. En toen kwam ik thuis en toen uh, in Amsterdam, toen was ik het zo verschrikkelijk zat. En toen heb ik mijn fiets van de een op de andere dag achter de brand geplakt. En dat is uh, funest geweest. Ja. En dan bouw je dus een. Uh, ik heb helemaal niet afgetraind. En ik heb ook even groot hart. Ja. Lage hartslag. En uh, de rest van mijn leven blijven sporten. Maar afgelopen zondag zie ik je zomaar twee wedstrijden achter elkaar fluiten. Ja, en dat ging me nog goed af ook. Probleemloos. Dat gaat er nog, ja. He? Ik heb nog een redelijke conditie, gelukkig, dank. Dus dat gaat goed. En toen wilde je naar huis, maar toen begon het eerste. Ja, en toen was er een of andere radioreporter van Radio Zandvoort. Een heer Rukert of iets dergelijks. Die uh, vroeg zich af of ik helemaal gek was om naar huis te gaan. Want nou, ik moest nou en, gelijk en gelijk zou deze wedstrijd blijven volgen. Ik ben toch blij dat ik gebleven ben. Ja, en <laughs> waarschijnlijk ook een biertje drinken na afloop. Nou, ik, ik drink helemaal niet, maar de heer Rukert heeft ongetwijfeld een biertje namens mij genomen. Nee hoor, nee, nee, ik, ja. oh, ik ben gelijk naar huis ik ben gelijk naar huis Want ik wil de, de tv verder zien ja, natuurlijk. Ja. Maar ik heb wel genoten. Ja. Maar dit maar, verhaal van Monique, dat zegt wel wat hè? Ja, ik vind, het, ik vind het ongekend. Een hartslag van 36 is inderdaad wel erg laag. Ja. ja heel erg laag. Heel laag. Nou, inmiddels ja. is hij uh, niet meer zo laag hoor. En ja, wat, wat heb je nu gemiddeld? Ik denk nu uh, rond uh, tussen de 45 en 50. Ja, ja. ja zoiets heb ja. Nog Nog ja, ik ook. niks. Ik lees vijf. een stukje voor uit haar boekje. Want voedsel is natuurlijk heel belangrijk voor lange afstand zwemmen. Uh, de watertemperatuur is voor mij in prima, ongeveer 18 graden... maar er staat een aardig windje en er zijn veel golven. Na anderhalf uur krijg ik de eerste voeding. Om het snel en gemakkelijk te maken heb ik babytoetjes met druivensuiker erbij. Het bootje schommelt aardig en een paar kan met één hand het bekertje vullen en roeren met de anderen en zichzelf in balans houden om niet om te vallen. Ik vind het niet zo lekker, maar ach, laat ik niet meteen beginnen met zeuren... zo vroeg in de wedstrijd. Met vernieuwde energie zwemmen we weer verder. Dat is echt heel belangrijk, hè, dat ja. tussendoor eten. Ja, ja zeker. Uh, ook al gaat de verbranding langzaam, maar je verbrandt wel. En uh, uh, zeker in koud water is het belangrijk uh, dat je goed voeding neemt... omdat dan de verbranding wel wat sneller gaat. Hè. Je moet toch proberen je lijf op temperatuur te houden... Um, en, um, nou ja, je goed, uh, de, ja, de voeding die ik belangrijk vond, is inderdaad heel veel uh, druivensuikers dan. En, uh, alles wat heel snel in je bloedbaan op, uh, opgenomen werd. Um, en, en waardoor je dan ook weer heel snel een, uh, Dat kon je ook echt letterlijk voelen. Hè? Dat je een boost kreeg en, uh, waardoor je weer uh, verder kon. En de eerste voeding was dan na anderhalf uur, maar daarna was het ieder half uur dat je, dat ik dan, uh, een kleine boost naar binnen kreeg. Naast jou zit een kenner van voedsel en uh, voedsel in de sport, Karin Elvers. Karin, hoe, hoe diep zit jij in dit vak? Uh, nou, een kenner. Ik ben een uh, ervaringsdeskundige en ik heb me er inderdaad uh, in verdiept. Uh, dus ik ben geen voedingsdeskundige. Daar heb ik uh, specialisten voor me om me heen. Maar als je praat over voeding dan, en, en voeding en sport, ja, dat is een heel apart verhaal. Uh, je hebt net gehoord uh, van Monique van het, tijdens, het, uh, uh, ja, tijdens de marathon. En dat is dus ja, een lange afstand. Uh, dat is weer iets anders dan een korte afstand. Bij ja, het zwemmen heb je ook korte afstanden. Uh, en dan moet je een sprint maken. Dus dan heb je op dat moment weer een andere uh, voeding nodig. Daarbij moet je ook je uh, voor te bereiden op de voeding... Je hoort net Monique zeggen... ik heb de eerste anderhalf uur alleen maar gezwommen... en niet, niet gegeten. Maar ja, je verbruikt energie. Het is koud water, dus dat gaat op zich dan uh, wat sneller. En ja, als, je, als je in het koude water ligt... heb je ook een beetje vet nodig. Dus dat, dat, dat, dat dien je al heel lang voor te bereiden. Voordat je dat water ingaat. Dus je hebt eigenlijk drie uh, fases... Als je sport, en dan moet je één weten wat voor sport je doet. Dus elke sport vraagt wat anders. En dan heb je de voorbereiding. Hoe lang van tevoren moet je al beginnen? Met wat moet je, uh, moet je eten? Daarbij moet je ook kijken welk lichaam je hebt. Hoe is je constitutie? Wat heeft dat lichaam nodig? Dat is heel belangrijk. Dan heb je dus tijdens de wedstrijd of tijdens je activiteit. En dan heb je de nazorg. Ja, als ik dan naar de kantines kijk, is de nazorg ver te zoeken. Nog steeds. En uh, ja, dat is puur belangrijk. Als je dat fout doet, dan heb je dus op de lange termijn een probleem. En dat zie je bij heel veel sporters. Ik denk dat het wel 90% is die werkelijk uh, op lange termijn... ontzettend veel lichamelijke problemen hebben. Ik mag even over mezelf praten. Hè? Ik sta iedere dag op het voetbalveld als trainer. Ik zorgde slecht voor mezelf. Had nooit ontbijt. Wij kennen elkaar al een tijdje en jij zegt... Henny, hier is je ontbijt. Je brengt me een pak uh, poeder. Daar moet ik wat water bij gooien. Maar sindsdien, ik leef veel prettiger. Nou zit aan de andere kant Jos de Jong. En die weet ook alles wat je moet nemen... als je wil topsporten. Zoals Monique dat jarenlang heeft gedaan. Toch? Ja, ik, ik, weet, ik weet er wel wat van, maar niet in die mate zoals. Nee, maar ze niet ja, ja, ik zeg net, je hebt twee wedstrijden gefloten afgelopen zondag. Ja. En je hebt naar nou de eerste nog staan kijken, dus je was de hele dag op het voetbalveld. Ja. Wat neem jij dan? Ja, ik, ik gebruik zelf een aardige batterij en voedingssupplementen. Ja, nou welke? En, zeg uh, nou maar. Ik gebruik Energy van Biona, ik gebruik Power van Biuona, ik gebruik Q10... En uh, omega-3, omega 3, met name voor uh, sudden en dergelijke, ja, dat zal mij niet overkomen. Q10 en die omega-3, dat ja. is inderdaad het middel, of de middelen, ja. om die plotselinge dood te ja, voorkomen. Hè? Ja, en die, die gebruik ik elke dag. Ja. Ook al sport ik een dag niet. Ik sport toch meestal wel iets van uh, drie keer in de week, buiten die, uh, buiten die wedstrijd die ik fluit. En buiten het begeleiden van de scheids op zaterdag. Ja. Ja. Maar deze voedingssupplementen deze slik ik echt dagelijks en ook in behoorlijke hoeveelheden. En Karin, wat zou jij nou zo'n duursporter, zoals Monique die naast je zit, wat zou jij die aanraden? Nou, sowieso aanraden van, laat je eerst testen. Uh, zonder testen uh, weet je gewoon niet waar je tekorten zitten. En uh, als, dat is dus één, als je met supplementen start. Want een supplement is een aanvulling. En supplementen kunnen ook gaan stapelen en, en tegen je werken. Dus daar moet je heel goed van weten, wat, wat, wat heb ik nu nodig? Um, en een topsporter in het algemeen, of het nou uh, duursport is... of geen duursport, die moet zich supplementeren. Oftewel, ik gebruik dan uh, Juice Plus. Dat is een basisvoeding. Pure basis, veel groente, fruit, bessen. En vervolgens moet je goed je, uh, hoe heet het, uh, koolhydraten, vetten... En eiwitten en alles zo natuurlijk mogelijk. Dus de eiwitten van, van planten in plaats van, van de koe en de melk. Want dat herkent het lichaam. Dat is basis. En daarnaast dien je dus te kijken van... wat heb ik tekort? Wat weet ik? En daar ga je dus op aanvullen. Ik denk dat we genoeg stof hebben om daar in het tweede uur door te zetten. Want je hoort de muziek al en ja. de... de... Het nieuws komt eraan, de reclames komen eraan. Dus ik denk dat we dit mooi in het tweede uur weer gaan oppakken. Ik wil toch even nog een paar dingen zeggen over Monique Wilschuk. Ik moet het eigenlijk anders zeggen, Monique Blok. Het maakt niet uit, hè? Van 1978 tot 1982, vijfvoudig Nederlandse kampioen. Ze heeft verder zesvoudig wereldkampioen WPMSF. Ik wil even weten wat dat is. Uh, oh. <laughs> Word Professionals... Uh... Uh, Marathon Swimming Association. U hoort het, luisteraars. we hebben een, uh, een gast in onze uitzending die. Uh, nou ja. Ik had er nog nooit van gehoord, maar wat ze allemaal gewonnen heeft, het is werkelijk fantastisch. Ja, en, en no nooit echt erkend is geweest hè, in ons land, dus daar gaan we het van meteen ook nog maar even over hebben. Herman Willemsen wel. Die ja.